...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Tweede Kamer zal de verhoging van de AOW-leeftijd voorlopig niet meer behandelen. Het demissionaire kabinet wil dat de leeftijd op termijn van 65 naar 67 gaat. De commissie Sociale Zaken bepaalde vandaag dat het wetsvoorstel controversieel wordt verklaard. En dat betekent dat het voor de verkiezingen niet meer aan de orde komt in de Kamer. Ook de beperking van de ontslagvergoeding voor inkomens vanaf 75.000 euro wordt niet meer behandeld. PVDA-leider Bos heeft kritiek op premier en CDA-leider Balkenende. Bij RTL Z noemde Balkenende het niet geloofwaardig als het CDA weer met de PVDA gaat regeren. Bos zei dat het niet gekker moet worden. Het CDA vindt het wel geloofwaardig om met de PVV te gaan regeren... maar niet om dat met de PVDA te doen, zei hij. Overigens moet ook Bos zelf even niet denken aan samenwerking met het CDA. In Haarlem is het Olympisch team gehuldigd. De sporters zijn namens het NOC en NSF op de grote markt onthaald... door hun families en het publiek. De sportkoepel had Haarlem een feest voor de sporters georganiseerd. Oranje won in Vancouver vier gouden, één zilveren en drie bronzen medailles.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 Op Schiphol is een man opgepakt die vanwege beleggingsfraude nog een straf moet uitzitten. Hij werd in januari bij Verstek veroordeeld tot twee jaar cel voor zijn rol in de fraudezaak rond vastgoedfonds Golden Sun. 230 beleggers zijn erbij opgelicht. De man werd gisteren op Schiphol gearresteerd toen hij terugkwam uit Thailand waar hij zich schuilhield. Het weer vanavond plaatselijk nog een bui. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur tot het vriespunt. Morgen en donderdag wisselen bewolkt. Maxima dan tussen 5 en 9 graden. Vrijdag op veel plaatsen, kans op sneeuw. Dit was het en.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 for a while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 And we're going to up everybody, he's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 Expectations Change You were so Relied upon Everybody knows How hard you tried Hey Hey oh, Look at what a job You've done Carrying the weight else's dream of who you are do what's good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 Potion and emotion when I feel alone